Gullie Vendrich met het NOS Journaal. De Burgemeester van Berlijn heeft uitgehaald naar degenen die begrip tonen voor de Berlijnse muur en daar met nostalgie aan terugdenken. Volgens hem was er geen rechtvaardiging voor de muur en betekende hij het failliet van een onmenselijk systeem waaruit de mensen wilden vertrekken. Obama riep sprak tijdens de herdenking van de bouw van de Berlijnse muur ook de Duitse president Wolf benadrukte dat de muur onderdeel was van een onmenselijk systeem. Hij zei dat de mensen werden gedwongen afstand te doen van de levens die ze wilden leven. Om middernacht was het 50 jaar geleden dat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 Het weer. Van het zuidwesten naar het buien met een kleine kans op onweer. Vannacht gaat het stevig regenen. In de ochtend klaart het van het westen uit langzaam op. Het wordt dan zo'n 20 graden. Na het weekend meer zon, minder regen en warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad alleen een file op de A13 Den Haag naar Rotterdam. Bij het Kleinpolderplein 2 kilometer. Dat heeft alles te maken met de werkzaamheden bij Rotterdam op de A20. Tot zover de verkeersinformatie.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 At this moment Oké, okay, nog één keertje dan. Wel lekker hoor, elke uur openen bij Softop Zaterdag vandaag, plaat uit de jaren tachtig. Zo ook uh, ditmaal de single van Dexys Midnight Runners hoor je ja, en come on Eileen voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het uh, even na drie uur regenachtig Zandvoort, maar dat mag de pret absoluut niet drukken, toch nee. Wij gaan vrolijk verder en uh, luisteraars, blijft u lekker uh, aan de radio gekluisterd, want dit is ideaal weer om lekker naar de radio te luisteren. Dat dacht ik ook. Uiteraard om half vier de evenementenagenda en uh, uiteraard staan wij uh, erg veel stil vanmiddag bij de Masters of Formula 3, waar Willem van Densen voor ons op het circuit is en we hebben nu gelukkig ook een goede verbinding. Dat is ook hartstikke mooi meegenomen. Morgen staat er ook nog weer een evenement uh, uh, op het programma en wel, plassen doet Tetra aan zee, daar hebben we het straks ook nog over. Uh, nou, natuurlijk vanavond Dancing in the streets vanaf 8 uur tot 12 of 1 uur, daar wil ik even af zijn. Dus genoeg redenen om uh, vanavond om deel te nemen aan de diverse activiteiten. Natuurlijk ook nog veel muziek en uh, ja, en veel racerreports. Ja, en eigenlijk is alles een beetje weerafhankelijk, hè? Zullen we maar een plaat gaan draaien dan die gaat over het weer? Nou, we kunnen wel een plaat opzoeken met de regen erin. Ja, regen. Ja, maar dat is niet zo leuk, hè? Want dan blijft het alleen maar regenen. dus... Dat is ook weer niet de bedoeling. Speciaal voor onze uh, weerman Lex van der Hoorn. Wie kent er niet in, zo Is hier Crowded House. Where are we with you? Walking round the room, singing stormy weather. At 57 Mountain pleasant street. Well, it's the same room, but everything's different. You can find the sleep Neem je het weer mee gewoon. Ja, dat kan tegenwoordig. Iedereen heeft wel een mobieltje, Lex. Dus gewoon even kijken op www.meteopagina.nl slash mobiel. En je neemt het weer gewoon altijd mee. Ja, dat bedoel ik. Zeker vanavond. Maar vanavond dat blijft het overwegend droog, hè? Overwegend droog, dus. Maar we gaan lekker, uh, lekker swingen vanavond in het centrum van Zandvoort. En misschien morgen wel weer naar het strand als het weer mee zit. Do you want to go to the you need? I'm going down, down, down there for... your Net even een andere plaats hè, dit. Geen plaats nu, Tetra, maar plaats. <laughs> Doe je want to go to the place with me? de Crystal Fighters op de zaterdagmiddag van uh, CFM. We staan vlak voor Dancing in the Streets. Gezellig dansverstijl van de avond, uh, in het centrum. CFM, Race Radio, Pit Report. En dit weekend, het hele weekend, de Masters op zijn Park Zandvoort. En daarvoor gaan we weer snel over naar Willem van deze, wat ze juist hebben, de Dutch GT4 gehad. Willem. Dat komt helemaal. Uh, Dutch GT 4 inmiddels afgevlacht. Uh, Dutch GT 4 een race over uh, 25 minuten. Na een rondje of uh, 7 uh, hadden we een uh, safety car situatie vanwege het feit dat uh, de Porsche van Bruinhoog uh, gespind was. En op een dermate vervelende plek stond uh, ja, dat er even gehandeld moest worden. Nou, Jeroen uh, Bleekmolen was aan de leiding uh, van die race. Bleef aan de leiding ook naar de herstart. Tweede plaats uh, eindigde uh, Dick Freebird in de Lotus. En derde toch iets naar voren gekomen met zijn Porsche, veel Bastiaans. En dat was het GT4-gebeuren. GT4 die we morgen ook wederom in de actie gaan zien. Dan weliswaar in een lange race. Een race over 50 minuten. En dan wordt de auto gedeeld door twee rijders. Morgen wederom dus GT4. Wat we zo duidelijk hier gaan krijgen is ja, de eerste race van het NEC. En dat staat voor Noord-Europese, Northern European Championship van de Formule Renault Formule Renault, ja, een uh, klasse die uh, in Europa toch nog een her en der stevige startvelden heeft. Dat zien we hier ook uh, met 24 auto's aan de start. startklasse waar uh, ja, jonge talenten uh, zich ook uh, proberen te manifesteren. Menig een uh, lukt dat als we kijken naar morgen bijvoorbeeld. Uh, Dan zien we Daniel uh, Ricciardo hier, dat is een uh, Formule 1-coureur inmiddels. Die rijdt uh, voor zijn uh, hrt racing in de Formule 1, wordt ook gespons. Voor Red Bull. En uh, drie jaar geleden zagen wij hem hier ook nog uh, actief in Formule Renault. Zo snel kan het gaan vanuit uh, Formule Renault. Gaan we even kijken naar die uh, Formule Renault startopstelling uh, van zijn We vinden op de eerste plaats uh, een zoon van een wereldkampioen, en dat is uh, Carlos Sainz. Geen wereldkampioen zijn vader geweest op de circuit, maar wel in het rally gebeuren. En uh, ja, uh, meer dan eens was die Carlos Stein senior wereldkampioen in die dag van de autosport. Op de tweede plaats vinden we terug Daniel <tstst> FIFA, <var. tst> Dat is een Rus. Ja, maar dan hebben ze van die rare namen daar in die Maar goed, Daniel. Team op een tweede plaats. Nee, de, de eerste Nederlander daarin. Dat is een Robin Frans, een Limburger. Jongen die het erg goed doet dit jaar al in de Formule Renault. Vierde, Jordan King uit Engeland. Ja, ook uh, netjes uh, gekwalificeerd met een auto van uh, MP Racing. Vijfde, ja, je zou niet zeggen aan zijn naam dat hij uh, zo snel kon zijn, want uh, hij heet Stoffel. <laughs> en uh, van achteren van Doorn, dat is een Belg. Die uh, vijfde en zesde, en dat is uh, ja, verrassing uh, voor uh, vriend en vijand. Niet voor iedereen, maar voor uh, velen wel. Dat is uh, de Zandvoorter, uh, 17 jaar inmiddels tennis uh, van de Waard. die zich uh, keurig uh, te kwalificeren voor de eerste race. ...van deze Formule Renault hier op een zesde plaats. Dennis, vorig jaar begonnen met de sport in de seizoen... ...is nu al Europees bezig in de Formule Renault... ...en erg goed met een zesde plaats. Dat hij het nog beter kan dat de race die door zich voor in de kwalificatie 2... ...dat is voor de race die zij morgen rijden... ...zich op een tweede plaats te nestelen. Nou, Dennis uh, voelt zich als een vis in het water hier op zo'n voort. Hij uh, woont op uh, zichtafstand uh, van het schijtblak... Uh, of van de bocht of noem maar op, in ieder geval heel dichtbij is die, ja die gaat uh, zich uh, straks uh, proberen te bewijzen op Zandvoort in de regen ook en uh, ja ik denk dat dat dan wel uh, toevertrouwd is vanaf die zesde startplaats met een beetje mazzel uh, misschien wel uh, richting het uh, podium vandaag en gaat dat vandaag niet lukken dan heeft hij daar morgen wederom uh, een kans toe als hij morgen vanaf een tweede plaats mag starten. Oké, okay, nou uh, de race die uh, staat al op het punt van, uh, van beginnen. Zullen we afspreken dat we tegen het einde van deze race uh, bij jou terugkomen? dat ja, is goed. En, uh, ja, of, uh, ja, de race gaat over 25 minuten, dus iets wordt uitgelopen vanwege die uh, safety car situatie met de GPT. maar ik ga er vanuit dat hij om uh, half 4 start, dus als je voor de klok van 4... Uh... Ja, komen we zeker nog even bij je terug. Uh, wellicht dat we dan de slot van deze race kunnen meepakken en anders uh, geef je gewoon even weer een update, uh, Willem ja prima daar gaan uh, we zo so. oké okay. okay, totaal Willem van deze vanaf sequie masters masters Monsters fm sono in situazioni ogni momento I wanna feel it again. all the love Confinati di qua adesso, che ognuno sta. Dietro gli steccati, degli ogoni suon. Sto pensando a te. Helemaal bij zo'n regenachtige zaterdagmiddag als vandaag. Hier luistert naar CFM, de lokale omroep van Salford en Denveld. En we zijn er tot aan 5 uur met dit programma Salford op zaterdag. Dan horen we trouwens Lily Allen en Not Fair. En het is even voor half vier. Dat betekent tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen hier gaan doen? Uh, nou ja, we hebben natuurlijk al de belangrijkste punten. Eigenlijk al bij de, bij de, uh, bij, uh, bij de poot gehad. Wou ik bijna zeggen. Ja. Uh, nou ja, Allereerst natuurlijk vandaag. Dat was vanmorgen al gemeld. Goedemorgen Zandvoort van het schand, st strand schaaktoernooi. Bij Meijer aan Zee. Dat duurt nog tot vijf uur. Dus als u de prijsuitreiking uh, wil meemaken. Dan zou ik zeggen. Ga even naar Meijer aan Zee. kunt u nog even een stukje schaken kijken. En dan uh, de winnaar zien uh, gloreren. Uiteraard vanavond natuurlijk het grote evenement Dancing in the Street. Vijf uh, podia, of tenminste podia, wat moet je zeggen, ja, grote DJ-stands uh, verspreid over het centrum van Zandvoort. En hier staat van 8 tot 12 uur, maar ik denk dat het 1 uur zal worden. Dus uh, een groot muziekspektakel in het centrum vanavond. Uiteraard vandaag en morgen nog, want het is gisteren al begonnen, de Masters of Formula 3 op het circuitpark Zandvoort. En straks schakelen we weer live over naar uh, Willem van Densen over de voortgang van de Formule. Even kijken wat uh, rijdt om de Formule Renault 2 liter. Uh, kijken hoe die uh, race verloopt. En morgen zijn we natuurlijk... In, morgenmiddag kunnen we in Franse sferen terecht. In, ook in het centrum van Zandvoort. Want dan organiseert de actieve vereniging... Beelden kunsten Zandvoort. BKZ in het kort. Voor de tweede keer de kunstmarkt Place du Tetre, Tetre. Ook nu weer is het meest authentieke plekje van Zandvoort. De Poststraat en aansluitend het Kerkplein. Het decor voor deze kunstmarkt Franse stijl. Naast veel uh, kunstuitingen... Uh, zijn, staan er ook kramen met biologische wijnen en Franse zeepjes. Heerlijke homemade pies, chutneys, worsten en tappenade. Voor geïnteresseerden op spiritueel gebied... ...zijn er beoefenaars van onder andere... ...het tarotkaartlezen... ...en spirituele kunst aanwezig. Tussen de kramen staat uh, een Frans terrasje... ...waar een overheerlijke creps... ...en de drankje te verkrijgen zijn. Met op de achtergrond natuurlijk... ...Franse chansons verzorgd door... ...ZFM. Heel goed, wij regelen de muziek... ...wij regelen de Franse chansons... ...tijdens de Place du Tetre. En dat is, uh, begint om 11 uur en duurt tot 5 uur. U bent van harte welkom... Uh, om uh, aan te schuiven en gezellig te genieten van dit stukje Frankrijk in Zandvoort aan Zee. Nou, we komen alvast een klein beetje in de sfeer met de volgende plaat over Morgen Morgen is Plaats du Tetre op de Poststraat en het Kerkplein. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens de chanter la balade, la balade des gens heureux.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 Zetten. Wie weet, misschien wordt het dan wel een plek voor vanavond voor Dancing in the Streets. Het festival op uh, vijf soorten met van podia in het centrum uh, van Sofort. Allemaal bekende DJ's die uh, lekker laten swingen. Ondanks het uh, wat slechtere weer, maar het blijft over het algemeen droog. Dus gewoon lekker vanavond gaan dansen in het centrum van Sofort. Je hoort de, de Dolly Dutch en Suisse Lyre. We hadden het zojuist al even over hmm. uh, de, de BKZ-groep in Zandvoort. Maar die hebben natuurlijk ook een uh, bushalte. Een bushalte. Uh, en als u ja. morgen naar Plas Tet gaat, dan kunt u natuurlijk ook even binnenlopen bij de galerie, de bushalte. Uh, in augustus is in het unieke gebouwtje een, nieuw, een nieuwe tentoonstelling van tien BKZ-kunstenaars te bezichtigen. Met nieuwe foto- en schilderwerken, keramiek en bronzen beelden. De kunstenaars zijn tijdens de opening aanwezig en kunnen u van alles vertellen over hun passie. De deur van de bushalte is geopend van op Zaterdag en zondagmiddag van 12 tot 5. Dus lekker op het Frans trasje pakken. en dan ook even naar de bushalte kijken. naar deze prachtige foto- en schilderwerken. En uh, bent u een vroege vogel? Morgenochtend kunt u namelijk uh, uh, met de natuurgidsen mee. om het ontwaken van de dieren mee te maken. De wandeling voor vroege vogels begint om. en dan komt-ie. 15 minuten over 6 morgenochtend. Sorry. En u wordt uh, verwacht bij de ingang van de Zandvoortselaan, Amsterdamse waterleiding Duinen. En uiteraard de deelname is gratis. Morgenochtend kwart over zes. Ingang van de Zandvoortselaan. Heerlijk uh, genieten van uh, de beesten die net wakker beginnen te worden. Oké, okay, wij ook. Dus denk ik. Leuke tip. Helemaal tot goed. Tot zover de tips bij CfM. We gaan door met de muziek op deze regenachtige zaterdagmiddag. Houd de radio op CfM Zandvoort. Daar valt altijd wel wat te beleven. En we zijn blij en we vinden het fijn dat je luistert. En gewoon dat blijven doen, hè? Zeker tot aan vijf uur vanmiddag. We've had some fun. Yes, we had our Ja, wat mij betreft nog altijd een van de betere platen van Michael Jackson. Je hem met de single Bridge. Ja, gewoon lekker en die gitaren erin en zo, helemaal ja. geweldig. Super. Helaas te vroeg overleden. Ja. Goed. Uh, we, we maakten trouwens vorige week ook al even uh, uh, melding van uh, over het. Uh, de... Expositie in het uh, Zandvoortsmuseum. Want tot 19 september is een nieuwe fototentoonstelling over de Amsterdamse bleekneusjes die zomers naar Zandvoort kwamen om aan te sterken. Een van de vele koloniekinderen, Anthony Michel, woonachtig te Zandvoort, mocht tijdens de vernisage de tentoonstelling openen. De tentoonstelling is nog tot 19 september en... Uh... ...te bezichtigen en uh, in het museum uiteraard... ...Zwaarlievenstraat 1 in Zandvoort. De openingstijden zijn van woensdag tot en met zondag... ...van 1 tot uh, 5. Absoluut aanrader om daar naar die expositie te gaan. Hey, oh, ja, hey, dit, is een, dit, dit is een leuk plaatje joh. Ja? Heb ik gekregen van uh, collega Jeroen Koper. Je weet wel van See It. Op, ja. uh, vrijdagavond. En dit gaat hem worden. De nieuwe Milk and Sugar. Een bekende melodietje pata. Patapata. Ah. We gaan lekker dansen. Ja, volgens mij gaat het niet helemaal goed, Albert uh, Nee, er gaat iets, uh, iets mis. Ik nee, he, ik, ik pak ik, mijn koptelefoon er even bij. Eens even kijken hoor. Want uh, waar waren we nou gebleven? Ja, want ik had, ik had uh, op een verkeerd knopje gedrukt. Ja, ja. Maakt, maakt helemaal niks mijn uit. Mijn wel alleen excuses. Zullen zo we zo nou, uh, nog een keertje gaan draaien? Domme. Ja, milk and sugar. Leuk heet dit. Hij ja, is geweldig, hè? De nieuwe single van uh, Milk and Sugar. Yo dat patatata. Ja, ik moet zeggen, de originele uitvoering van Miriam Makeba vind ik ook wel mooi. Want hier denkt je af en toe, ligt het aan mijn radio of ligt het aan het nummer? Ja, ja, maar nee, oké. Okay, gewoon lekker swingen voor uh, Dancing in the Streets vanavond. Ja, absoluut. Dat, uh, vanaf 8 uur, hè? Vanaf 8 uur? Ja, gaan we zeker doen. Dus, nou, we gaan uh, nog een plaatje draaien en dan uh, zijn we zo meteen bij terug. Wat een zonnetje, echt wel, hè? Niet te geloven. Hier is VOF De Kunst en Suzanne... Uh, we zitten samen in de kamer. ...op de Zandvoorts Radio met Susanne. Ik ben gek op jou. Nog even zo, vlak voor vier uur, een kort berichtje. Ja, en wel een opmerkelijk bericht... ...want uh, dan gaan we even terug naar uh, uh, afgelopen vrijdag... ...voor een week. Dat was tijdens Jazz Behind the Bar. Want uh, vrijdagavond kregen de eigenaren van, van een café aan de Halterstraat... ...een boete van de gemeentelijke handhavers ...in verband met geluidsoverlast. Daar zit ten eerste een behoorlijk bedrag aan vast en ten tweede is de sfeer direct verstierd. Iedere gast sprak er schande van omdat de vergunning via het Jazz Behind the Beach festival liep. Ook wilde men direct een actiecomité oprichten om de boete teniet te doen. De, echter, afgelopen dinsdagochtend werd de eigenaar gebeld door de uh, afdeling Handhaving van de gemeente. De beller bood namens de gemeente excuses aan. Want de boete was niet terecht omdat de handhavers van dienst die reageerden op hun klacht toen niet op de hoogte waren van de vergunning. Met andere woorden, de boete is ingetrokken. Nou, door welk een duidend zakje, wij draaien een plaatje van. Oké, okay. blijft op de stad. Sorry seems to be the hardest words. Elton John zo vlak voor vieren. do to be heard What do I say when it's all over I'm Sorry seems to be the hardest word It's sad. so sad